Dan het weer, helder, plaatselijk een mistbank en minima tussen 7 graden in het binnenland en 14 aan zee. Overdag eerst volop zon en in de loop van de middag stapelwolken. Het wordt dan 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf. En Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow Show van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtjanne.nl. De hashtag op Twitter is echtjanne En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat er geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, Nederland moet Vlaanderen maar annexeren. Maar dat is straks... Ja, zeker. Dat is er straks. En uh, nou ja, daar gaan we nog even over hebben met onze lieve bellers en luisteraars. Maar we gaan eerst nog even doorpraten met de hoofdgast van vanavond... Richard de Mos, PVV-Kamerlid en gemeenteraadslid in Den Haag. We hadden het net al over uh, je prachtige Den Haag. Is dit nog te redden? Tuurlijk. Den Haag is de, de, de mooiste stad van Nederland uh, te redden. We hebben gewoon een geweldige stad. Ja. Alleen, er moeten, er, moeten dingen, er moeten dingen verbeterd Richard, worden. het college in. Verantwoordelijkheid nemen, maar ik wij zullen graag willen, dus nou, uh, aan, aan de PVV zal het niet liggen. Ook weer als gedoogpartner, nee hoor. Echt? Als het aan de PVV ligt, straks uh, bij de volgende verkiezingen, dan gaan wij gewoon ook in het bestuur van Den Haag zitten. Meen je dat? Nou ja, ik uh, ja, dat meen ik zeker. En uh, misschien is uh, Wethouder de Mos uh, helemaal geen uh, weer mooie Wethouder quote. de Mos, een hele wil je dat? Quote. Ik zal het absoluut willen. Als ik uh, gevraagd worden door de PVV om wethouder te zijn in de mooie stad van het land, kan je dat? dat kan ik zeker. Maar geef, maar geef je dan de tweede kamer op? Ja. Voor het wethouderschap. Ja, maar dat is erg ver op de zaken vooruitlopen. Maakt Maak niet uh... uit. Is dit de eerste keer dat je dat zegt ooit? Ja. Nou. Dan hebben we weer een grote? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Lange Jan-luister. Richard de Mos, eh, PVV-kamerlid, één gemeenteraadslid in Den Haag. Zegt hij net bij de rechter, Jan dat. Eh, uh, dat hij opstapt. Ja, eigenlijk. Hey. Ja, eigenlijk. Hey. Nee. Ja, de hoor, de Die kan er wel. Jammer. Jan, Jammer. Dat zegt Nederland dan wel. Ja. Nee, Richard de Mos die uh, ruilt zonder knipperen zijn tweede Kamerlidmaatschap in uh, om uh, ja, wethouder in Den Haag te worden. Uh, AP, bent u wakker? Ze was er weer één. Er is die weer hoor. Uh, Laten we deze aan die ander geven, aan Novem. Oh ja, ja. No, ja, ja. Novem, ja, die doet ook nog mee. Novem, ja, ja. Hey Richard, maar jullie, uh, ja, jullie ontlopen toch liever de verantwoordelijkheid? Nee, hoor, dat is wel dat lekker je... schoppen aan de zijlijn. Dat is onzin, echt. echt een ja, Een uh, onzin verhaal. Ik denk dat, het, uh, dat de partijen moeite met ons hadden. Maar goed, ik, ik zal er verder niet altijd in gaan. Waarom niet nu? een gedogen constructie ont is ontstaan. Nou. Oh, je landelijk weer? Ja. ja. Daar zeg je niks over, toch? Vandaag? Daar zeg ik niks over. Nee, maar, en in Den, Haag, in Den Haag is het zo dat, dat, dat wij uh, ja, dat wij heel snel uit de onderhandelingstafel zijn. Uh, Jeltsen moest jullie niet, hè? Jeltsen moest niet. En wat, wat er is, is dat maar toch, één dus partij dus? die zich vanaf voren... doet Doe geen zaken met de PVV. Uitsluiting is alleen maar bij ja, één maar partij het leek wel. Ik heb dat toevallig goed gevolgd, omdat mijn ja. hart ook in het westen van het land ja. ligt. Ja. Het leek wel walging, wat je hoorde als zij over jullie sprak. Vanaf voor de verkiezingen al. Nou, dan, dan, dan, absoluut. En dan denk ik, ja, uh, heb je gekeken? Luister je ook? Uiteindelijk. Kijk, wij hebben voor de verkiezingen. Zijn, zijn we daar. Uh, hebben we het helemaal niet over gehad? We willen in het college wat dan ook. Dat ga je na de verkiezingen doen als je gekozen bent? En wat mevrouw Nieuwenhoven hier te berden heeft gebracht. Dus gewoon minachting voor 30.000 hagen. En dingen die op ons hebben gestemd. Nou, dus voor dat is een jullie hoe? Nou, maar daarmee ook. Maar, voor, maar voor, zij maakte het, het bijna persoonlijk. Althans, dat hoorde je toen. Ja, dat vind nou, het, ik raar. Maar het uitsluiten van een partij bijvoorbeeld al. Volgens mij zit je voor je, voor je stad. En uh, nou ja, normaal, als ik voor mijn stad... Zou je doen e met de SP samen, dan ga je gewoon met de SP nee, als je daar ook PVV-standpunten in kunnen winnen... Natuurlijk ga je een onderhandeling ja. in. Een onderhandeling is geven, partij. een onderhandeling is nemen. Ja. Maar je sluit nooit een partij uit... en het zal met de ene partij moeilijker worden dan met de andere partij. Dat is, dat is logisch, omdat je natuurlijk ideologisch uit elkaar kan liggen. Maar bijvoorbeeld een partij uitsluiten... dat vind ik gewoon een, een minachting van de, van, van de kiezer hoe zit er nou? Je hebt gezegd al dat uh, ja, ik ben voor Den Haag en uh, ik doe het voor de ook voor de gewone Hagenezen, toch? Ha is <Sreveningers>, Haagenezen. Ja, natuurlijk zeg, je, ja, zeg je, maar ik vind... Ah, je hebt Haagenaar. Ja. Je, je hebt in Den Haag heb je de laan van Meerdervoort. Ja. En die uh, onderscheidt Den Haag tussen het zand en het veen. En vroeger was het uh, het veen waren de Hagenezen, Dat was dan het kleutjesvolk. Ja. En de Hagenaars op het zand. dat waren de mensen van uh, van van stand. Ah, ja, de Hagenese, dat uh, dat is natuurlijk waarschijnlijk de nou, Henkelingen. We, we zijn er voor allemaal, maar goed. Uh, en, en de Henk die zit uh, op de tram of uh, op de bus. Ja. Uh, die stemde Pvv ja. en op een gegeven moment waren ze allemaal zo boos op jullie. Ze zeiden die, die god vergeet Pvv in Den Haag die is, die is gaan draaien nou. en die hadden we hadden ze op een gegeven moment allemaal spandoeken die werden nog verboden. Wat was er nou gebeurd? Richard? Dat ging niet helemaal goed, hè? Uh, ja, je schiet bijna één keer van je voet. Nou, deze 60 jaar uh, gedaan. Nou, kijk, als je gaat meedoen, de, en daar durf ik hier ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Als je gaat meedoen, en dat hebben we gedaan landelijk, zijn we in een gedoogconstructie ja, gestapt, toch? Nee, maar laat me even uitpraten. Ja, dus, is... uh, in een gedoogconstructie gestapt met een, uh, met een financiële bijlage. En daarin staat aanbesteden voor de drie grote steden. Nou. Daar komt dus Den Haag. Aanbesteding is wet. Wordt landelijk opgelegd. Daar kan je als gemeenteraad niks, niks mee. Waar ik dan moeite mee heb, is dat de SP daar gigantisch mee de bühne opgaat. Uh, ja, de PVV heeft gedraaid tegen aanbesteding. Ja, dat klopt. Hebben wij ons uh, verlies genomen? Wij waren, wij waren geen nou, voor... Of winst nee, nee, de PVV in de geen winkels, voorstanden, voorstanden. Nee, wij waren geen voorstander van, van, van aan, aanbesteden. Dus handjeklap. Maar dat hoort er wel bij. Nou ja, dus handje, jij noemt het handjeklap, maar ik noem het, ik noem het verantwoordelijkheid nemen. In een gedogen constructie, daar horen dingen bij die je, die je wint... En die, eh, die, die 10.000 mensen in, in de zorg noem ik winst. Maar er horen ook dingen bij die je verliest. Maar dit gaat over Den Haag. En daar, daar word je, zit je nee. in een cordon sanitair? Nee, nee, nee. Ja, maar je voert uit. Wat dit dit, dit in gaat niet over Den Haag. Dit, of wij zeggen, op een gegeven moment wordt daar door de SP in Den Haag, dat is dan weer mm -hmm. in de Raad, wordt daar een, een, een, een, een, een soort van show opgevoerd van uh, of wij de wet kunnen tegenhouden. Nee, ben ik eerlijk geweest, als raadslid zou ik willen dat ik het tegen kan houden. Maar ik kan de wet niet tegenhouden als raadslid. Als de wet zegt, met een nieuw met een wetswijziging, aanbesteden, wordt ja. wettelijk doorgevoerd... kan ik als raadslid niet de wet tegenhouden. Dus dat heb ik, heb ik eerlijk geantwoord. En dat heeft niet alleen louter Femme opgeleverd. Maar van de, niet? Van de, uh, de raadsleden weigeren ook wel eens wetten uit te voeren. Ja, zoals in Amsterdam eigenlijk altijd. Ja. Nee, maar dat de, de wet Kraken. uitvoeren... Nee, maar wij zijn wel van een partij, een law-and-order partij... wij vinden wel dat de wet uitgevoerd moet worden. En als de wet zegt aanbesteding, en de meerderheid is daarvoor... en het is democratisch besloten dat daar een meerderheid voor is... wordt het aanbesteden... En ik snap de zorg in de, bij, de, bij de HTM buschauffeurs. Hè. We spreken dan over de ATM en over de bus. Het gaat over de bus aan, aanbesteding. Dan zeggen wij ook, HTM'ers, wij zijn wel in voor jullie veiligheid. We willen wel wapenstok en pepperspray voor de HTM-chauffeurs. Dus wij doen heel veel goede dingen voor de chauffeurs. Ja, en dit hebben we verloren. Hey Richard, en dat wordt ook bij politiek dat je af en toe je, je verlies neemt. Als, als dat jij straks wethouder wordt in De Haag. Ja. Uh, en Jeltje ook. Toekomstdroom, hè? En Jeltje ook. Wie is dan de eerste loco-burgemeester? Nou, Jeltje ik, of jij? Nee, ik spreek veel beter Haag dan Jeltje, want Jeltje komt geloof ik uit, Noor, uit Groningen. Ja. Dus uh, zullen we echt de Haagse jongen toch serieus nemen? Maar de vraag is natuurlijk: kan jij met Jeltje van Nieuwenhoven door één deur? En dan bedoel ik het niet fysiek, maar. Nee, dat is uh, schier mentaal. Ook. Nee, dat is, dat is nu een quote die je in mijn mond legt. Kijk, wij sluiten als PVV niemand uit. Zij zijn uh, met de nee, maar sluit sluit jij? Sterker nog, maar nog, dat heb ik jullie net, net een kwartier geleden heb ik gezegd. Wij. Ondersteunen PvdA-ideeën. Nee, dat is van de uitdaging. Dus als zij wat, goede Richard ideeën zullen blijven introduceren, nee. dan staan we voor iedereen. Er is ook nog zoiets als de menselijke mate, en als iemand jou constant vernedert en verschut zet, en dat heeft ze tot nu toe steeds gedaan. Ja, dat maak jij ervan. Nee, dat, dat ben... Ik heb nog geen nog wakker geleden dat heeft nee, ons, nou heeft maar je, je, je mij nou min nou een minachting van de Haagse, Haagse kiezen. Maar ik heb er nooit bij mezelf gedacht: als nou je mijn zoon poes gebakken, dat ik er als persoon. Ze sprak minachtend alweer. over de PVV. Ja, Dat vind ik triest. Voor ja. en na de verkiezingen. Ja, dat klopt. En dan is mijn vraag: kan je met zo'n vrouw persoonlijk door één deur, als, als jullie samenwethouder nee, worden. Als wij genoeg PVV-punten binnen kunnen halen. en dat wij zo'n goede invloed kunnen hebben op het Haagse bestuur. wat we dus nu niet hebben, omdat we een oppositie Geen, zijn. Ja. Nee. Zit er voor Joker bij? Ja, dat maak jij er weer van. Nee, maar ik denk niet dat heel dan. Veel, nee, maar ik denk dat heel veel... Nou, het sanitair wordt wel moeilijk gemaakt. Dus tot in, in, ja, daar heb je gelijk. Maar het is aan ons om te laten zien dat we vindingrijk en creatief zijn met ideeën. En, en, ja, maar en zelfs suggesties. als je kopieert van de PVVDA. En wie gaat nou PVDA ideeën kopiëren? Ik bedoel, dan is er een steekje aan je los. Nee, dan is het niet loos Dan is het is het belang van, van een schaatscentrum wat ik zo belangrijk vind... dat ik, dat ik het partijideaal laat varen en dat ik aan het stadsideaal denk. Wat is eigenlijk belang? Ik denk het belang... dat iedereen... Okay. Dat iedereen in de stad, die de stad lief heeft... dat hij achter de stad moet gaan staan. Wat is eigenlijk het belangrijkste punt in Den Haag? Waar moet in Den Haag nou echt komende jaren keihard de bezem doorheen... of heel veel extra geld heen? Is dat nou de Uithof of zijn er belangrijke problemen in Zijn Den Haag? heel veel belangrijke problemen. Maar wat is het belangrijkste? Maar ik, heb een, ik heb een portefeuille, ik heb een portefeuille sportverkeer. Ik richt me dus op sport op de Uithof. Maar er zijn, ik heb net al genoemd, er zijn in Den Haag andere problemen. Zoals veiligheid. Een ja. gigantische probleem. Bondkraagjes. Nou, wij, vinden, wij, wij vinden veiligheid in onze stad uh, dat, dat, dat er wijken zijn en het leuke is dat, natuurlijk, ook een, een programma als prem uh, in zo'n wijk als Laken, die de bikjes Coca-Cola vlogen om ja. of Pepsi. Ik wil hier geen, geen sponsor Suriname, te komen in namen, maar uh, het is ons wijk. Dat is een het is een probleem en en die problemen stellen wij aan de kaak. En, en, en ja, dat is een heel groot probleem in onze stad. En daar willen wij, daar staan we hard voor als PVV. Je zegt net als uh, gemeenteraadslid Den Haag... ja, ben ik het niet altijd eens met eigenlijk, wat op het binnenhof besloten wordt. Als Haag dan tegen... Hè, maar als je begrijp wel iets in, oh ja. Dus je, je kan het niet altijd uh, eens zijn met, uh, ja, met wat er besloten wordt van hogerhand. Hebben we dat ook wel eens uh, in de PVV zelf? Dat je denkt, nou, dat is dan een voorstel. En daar stemmen we dan allemaal voor. Maar het zit niet allemaal lekker. Ja, maar dat is, als mens... Als mens heb je altijd, kijk, dan moet iedereen een eigen partij beginnen. Als je natuurlijk een 100% partij, eigen ja, maar, maar, partij, dat kan in Nederland niet. Maar goed, niet. qua een je, je uh, nou ja, Nee, maar je hebt, ja, je hebt een, een discipline en daar zal ik ook nooit van afwijken. Ik, bedoel, ik denk dat ik, uh, dat ik een zeer loyale PVV'er ben en uh, ook zal zijn. Dus daar zal ik ook geen kritiek op uithuiten. Nee. Maar als mens heb je altijd dingen uh, die zeggen: nou ja, als mens uh, zal ik dat anders gedaan hebben. Natuurlijk. Zo, noem eens een voorbeeld. Nee, dat doe ik niet. Nou, is, is er iets waarvan je denkt, da, dat uh, had ik even anders gedaan als nee. ik de baas was? want ik zou nooit, nooit aan het publiek mijn collega's afvallen. Maar er is altijd, als je jezelf in je inbos kijkt... dan moeten mensen een eigen politieke partij beginnen... dan ben je het nooit 100% met een politieke partij eens. Nee. Hoe groot zou nooit. de lijst de mos kunnen zijn inderdaad als je dat zou doen? Nee, er zijn we niet geen nee, maar sprake maar van. Hoe ik, groot ik zou die zijn... voor 99,9 van het PVV-programma. Ik ben een die PVV en ik ben er al 2006 bij... En ik, ik, ik, ik, ik sta voor deze partij. En ik ga voor deze partij. Helder. En ik, ik zal nooit een lijst met mossen. Hoe op, populair is Richard de Mos in Den Haag bij kiezers? Nou, nee, dat, dat is over jezelf zeggen. Je maar goed, de, dat mag de kiezer. Dat mag de ben je kiezer, goed voor een zetel op eigen kracht? Dat mag de kiezer over. over er... Als het zover is in 2014 met de gemeenteraadsverkiezingen, hoop ik. Dat te kiezen dat zal. Dat te kiezen, je, mijn... ik, ga het, ik ga het gewoon nog een keer vragen. Ja. Ben je goed op, om een, op eigen kracht een zetel binnen te halen? Ja, maar waarom zou ik op eigen kracht een zetel. Die, die, die, die, ja, willen dat dat is toch Ik lekker. ben in. Nee, het is lekker en het is. Ja, maar ik vind het jammer dat je deze vraag stelt. Jammer, jammer, jammer. Maar ik vind het jammer dat je deze vraag stelt, want ik ben 100% Pvv'er en, en ik zal nooit, nooit op eigen kracht, zal nooit in vragen zijn, want ik ben een Pvv'er en, en ik zal altijd in, in dienst van deze partij zal ik zetels proberen binnen te halen en ik hoop dat mijn werk op het gebied in Den Haag als gemeenteraad ziet. Ik doe daar uh, economie, ik doe daar financiën, ik doe daar sport, ik doe daar verkeer. Ik doe daar een hoop. En ik hoop dat mensen dat op termijn zeggen van... hé, hey, die De Mos is een drukbaasje, die heeft een hoop ideeën. Daar sta ik achter. Dat hoop ik. Amen. En dan hoop ik dat ze hun zetel en hun stem op de PVV zullen geven. Amen. Amen, ja. En dan word jij wethouder. Zo is die. Hier zit De Mos. En gaan allemaal in, in beleid gieten. En dan wordt het een mooie PVV-stad. Nou, uh, ja, een PVV-stad... Hoe ziet dat eruit? Nou, maar ze rekt eromheen natuurlijk. Nee. En wat nee, mensen nee, eruit schoppen. Nee, dan zie je een heel goed ondernemersklimaat. Dan zie je een, een verkeerscirculatie. Geen, de... geen verkiezingsprogramma op. Ah, Oké, okay, maar goed, ik, ik, je daagt me daar het bijna hè, nee, Jan Roos. Jan. Ja, ook oh, sorry, Jan Roos. Maar goed, de, de ene Jan is de andere. Jan, niet. schop hem eruit. Ja. Het is nou weer tijd, dan moet ik weer Jamma. weg. Jammer. <laughs> Richard, we vinden het ontzettend jammer. Maar uh, ja, uh, we willen je ontzettend bedanken dat je hier bent gekomen. Moet ja, ja, je te laat. je mag blijven hoor. Tot twee ik uur. Zou willen. Nee, maar ja, je blijft gewoon. Zitten. Je mag ook ik blijven, blijven zitten. Je mag zitten. Je mag hier ook mee bemoeien. Maar, ja. maar we gaan niet meer uh, over Den Haag hebben. Okay. Nee, Behalve nee, wij, dit. Maar blijf gewoon zitten. We ja, zijn er toch. Is er nog een biertje voor Richard? Ja, alsjeblieft. 35% Nederlandstalige muziek gaan we vanavond dus niet halen. Maar wel 25%. Nee, dat is op Radio 1, hè? Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Met dank aan Richard de Mos en de bezoekers van Echte De hit, het onofficiële volkslied van Den Haag. Jammer, jammer. Hey, Toppie. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerberg willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin langs de land. En in december met de hele buurt op jacht, om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fik je stoken, vooral die auto auto-banden ook de ver. Ik zou best nog wel een keertje met die haven, naar ADO willen kijken. In het zuiderpark de Lange Zee, de warme wocht, supporters om jij. heen. Lekker kankeren op Tijon de van den Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat loopt die ekel, dat steen vast de overheid. Oh, oh den Haag. Mooie stad achter de Denny. De weg, de lange poten en het plan. Oh, oh den Haag.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 Op het zijn plan Een kie gaan hoppjes De dag daarna een katel, dus Naar schijven dingen Lekker pakken in de zon Oh, oh, Den Haag Mooie stad Achter de duur De schilderswerk De lange poten En het plan Oh, oh, Den Haag ik zou met niemand willen rally, met nee gaan rallyen. Als ik geen haag nee zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje. Ach, wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel vlucht. Dat nieuw Babylon, moest dat trouwens... Het gelukkig wel zo nodig komen. Zo komt die ouwe waar op de vijver bij dus net van nou ik weer terug heen. Oh, oh Den Haag, mooie stad achter de denier. De schilderswerk, de lange pootie en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen relateeren. Wij gaan hully, als ik geen hagen nee zoals er Meteen gaan hellie als ik geen hagen nee zoals er Meteen gaan hellie als ik geen hagen nee zoals er cha cha cha Hé hey Jan, uh, het is wel duidelijk wat jij op 1 september gaat doen. Dat is een, een zangcarrière. Ja, goed. Hè, Prachtig, ja. hé. Nou, dat was. Oh, oh, oh, oh, Den Haag van Harry. Klorkestein, oftewel Harry Jekkers. Ja, want Klorkestein komt van Klein Orkest, de band van Harry Jekkers. En uh, Harry Jekkers uh, uh, wil dit lied nooit meer zingen. Waarom niet? Uh, omdat uh, de strofe een Mooie stad achter de duinen. door een beperkt aantal hagenezen is veranderd in Mooie stad zonder die bruine. En dat soort teksten. Ja, Harry Jekkers is zo links als het maar kan zijn. Dus die heeft, nou? uh, ja, die heeft toen gezegd dat lied ga ik Echt nooit, nooit, nooit meer zingen en daar houdt hij zich aan. Dus we moeten het doen met uh, YouTube. Ik heb, uh, maar kan ik Harry, uh, Richard de Moos, kan ik uh, Harry Jekkers afzijken? Of je, uh, kan je dat bijna een ja, Hij een koningsnummer geschreven. Ja, bedoel, een klein orkest heeft ja. natuurlijk uh, over de muur, over het over IJzeren Gordijn... Dat is, over de muur dat is ook een geweldig nummer. Dus uh, ik heb het afzeiken toch een beetje moeite. Ja, dus okay. Harry, uh, eten, Harry, dit is echt in Den Haag een koningsnummer. Ja, dit, dit nummer dit is prima. Maar, maar en, als je grapjes maakt. Hé, hey, maar jongens, kom op, laten we. Ja. We gaan nu naar het, naar het hoofdstuk afzeiken, ja. Dus dan, ja, dan, ah, ja, dan ja, gaan we naar... Ik ben Roos? Ze kunnen geen stage vinden, hun moeder kan ze niet aan, hun vader neemt zo'n rol niet. Het komt door hun sociale economische klasse, ze hebben geen buurtcentrum, het is de berbercultuur. Het komt door de discriminatie, het is de islam. Ze worden niet geaccepteerd, ze krijgen geen baan, de westerse beschaving is niet goed voor ze. Het is een woestijnvolk, ze kunnen de vrijheid niet aan, ze hebben geen voetbalveldje. Ons klimaat is niet goed voor ze, ze hebben nog geen verlichting gehad. Het is een cultuur. ze worden als tweederangsburger burger gezien, hun ouders zijn anafalbeet. Het is de derde generatie, ze hebben geen toekomst, ze worden gegeneraliseerd, ze mogen de discotheek niet in, er is geen sociale controle, ze hebben geen hobbyclub, ze worden gedemoniseerd, het is de Noord-Afrikaanse cultuur, ze hebben geen hangplek, ze kunnen er niet helpen. Hoeveel excuses zijn er al verzonnen om het wangedrag van Marokkaanse jongeren goed te praten? Deze week was het volk weer veelvuldig in het nieuws en alleen maar negatief. Misdragingen in badplaatsen en het kapotslaan van een buurtfeestje en bezoekers in Amstelveen. Zijn maar twee voorbeelden. Het is zo langzamerhand klaar. Het is wel mooi geweest met dat godvergeten nare stinktuig. Genoeg is genoeg. Dus ik zal het simpel stellen. Of je gedraagt je, of je het op uit dit land. Paspoort inleveren en terug naar waar je opa vandaan kwam. We hebben geen zin meer in jullie. Dus alle hufters met bondkraagjes, die niets anders doen dan de samenleving hier kraken, koffer pakken en nooit meer terugkomen. De excuses zijn op. Nederland is klaar met jullie. Zo. Dat is eruit. Klare taal, Roos. Ja. Niet verkeerd. Zo zat. Het is mooi geweest. Ja. Jammer. Ja. is jammer. Hebben we nog meer? Uh, denk het wel, of niet? Wat dan? We hebben het uh, prachtige spel. Het radiospel. Ja, kom op. Ik Vallen hem erin. Dat ja, is ah, hebben... zeggen, Jan. Ja. drie nieuwsfeiten. Het Echte Jannen Radius. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, duur niet lang meer uh, voordat de Echte Jan uh, bij de schroothoop ligt. En uh, op die schroothoop liggen niet alleen uh, Jan Dijkgaaf en ik. Maar ook uh, nog een kleine 10.000 echte, echte, echte, enige echte T-shirts. Echte uh, en dit is eigenlijk de enige echte uh, ja, manier om ze nog te kunnen winnen. Het echte radiospel uh, gemaakt door ons, uh, ja, ons voorbeeld, ons beest, onze regisseur, onze producer, onze held. Onze God, onze Jezus, onze allesie. Nou, Jan, Jan, Jan, Jan, laat het anders zeggen. Ja? Een lange, een brede, een knappe, een intelligente en een stinkend reken. Jan Magussink, Ja. Het, dat is hem. De voormalige kutgebouw. Ja, is, is gewoon wat gegroeid. In alles. Hij kan alles. Nou ja, goed. Laten we even kijken wat hij hier. Hilversum is te klein voor Jelmo Gustin Oh, dat ruikt niet. Moeten we het even uitleggen wat we gaan doen? Ja, doe dat spel maar. Ja, precies. Nou, goed. Het is heel simpel. Onze held heeft één citaat gemaakt van drie nieuwsfeitjes. Die heeft hij aan elkaar geplakt. die Knip, knip, niet. Het is echt geweest. Hij kan echt wel wat door de homo Universalis. De vraag is natuurlijk welke drie nieuwsfeitjes zijn dat. Bel even naar 0800 Dat is gratis. Dus als je, hoe heet het, bel te goed op is, kan je ook ons bereiken. hè? 0800-1121. Als je ze herkent, bel dan even op naar 0800 En de winnaar krijgt het enige... Echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte Janne-t-shirt. En doe het maar snel. En daarop uh, staat niet YOLO. Nee. Dat is het witte Johannes-shirt. Ja, van YOLO. <laughs> het zwarte Janne-shirt. Ja, met ons hoofd op Den Bosch. Nou. Goed. Uh... Ik wil hem wel eens horen. Ik ben ja. benieuwd of hij weer zo briljant uh, is. Gooi me maar in, ja. ja. Heel prominent staat ze in het museum Nieuw Land in Lelystad. Marianne Goossens. Ze was ook bekend als oprichter van de Marianne Goossens-kliniek waar veel beroemdheden naartoe gingen om af te kicken. Zo zo zo zo zo en dan zeggen ze dat die dat die, dat die verticaal gehandicapte uh... niks nou... kan Oh shit, begonnen er weer. Jan, rectificatie. En dan zeggen ze... Beste jammer, Guus en Glo, dit uh, was niet helemaal de bedoeling. En dan zeggen ze dat dat, dat, dat beest niks kan. Dan moet je nou eens horen wat een ontzettend prachtig radiospelletje het was. Drie uh, uh, uh, nieuwsfeitjes in ik, een, een quote. Ik wil, hem nog wel, ik, ik wil hem nog wel één keer horen. Oh, wilt iemand alsjeblieft bellen? Dan kunnen we verder met het ja, programma. Ja, we zijn echt helemaal zat, kutspel. Du oh, 800, oh, dat mogen we niet meer zeggen. Uh, 0800 ed 2 Dan gooi je er nog één keer in, het spel. Heel prominent staat ze in het Museum Nieuwland in Lelystad. Marianne Goossens. Ze was ook bekend als oprichter van de Marianne Goossens Kliniek. Waar veel beroemdheden naartoe gingen om af te kicken. Heeft die jongen met die hele kleine handjes... Hé? Hey. boukje? Ben jij de werkeloze bouwkje uit Groningen? Nou, inmiddels uh, timmer ik hard aan de weg. Gooi me maar in! Ja. Schoen. Nou... Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan jaren luisteraars. Het is niet geloven, Bouwkje de ja, eigenlijk werkeloze vrouw uit Groningen, die eigenlijk niets anders deed dan op de reet zitten en zeppen, heeft een baan gevonden! Bouwkje yes. gefexifleerd! Ik doe weer mee met de Nederlandse bv. En betaal je ook weer belasting? Of is het een ja, soort... Tuurlijk. Ja, Ja, dat weet ik veel. Misschien <laughs> heb je een soort melkerbaan. Uh, nee hoor, nee. Oh, het en wat doe je? Het is leuk trouwens, al die scoops. Want ja, het is ook de elfde, hè? Ja. ja. En wat doe je? <laughs> Boukje? Ik uh, werk met vrouwen. Ah, Ustel, Ik zou er niet zoveel over zeggen, want het is allemaal heel geheim. Boukje. Toch hey niet Jan. in het vak. Oehoe. Ze werkt met vrouwen. Ja. Jan, ben je verhuisd? Is dat, nee? is dat tegenwoordig een vak, werken met vrouwen? Dat heet hij ja, bij mij een hobby. Ja, daar moet je echt jarenlang voor studeren. Bouk, waar ben je al die maanden geweest? Ja, met vrouwen aan het werk. Ja, precies. Ja, maar ik ben er niet blij mee. Nee, maar. Dan we ik... we toch nog over seks, Jan. Ja. Sorry dat ik even, in, even inbreek. Yeah. Maar jij hebt getwitterd vandaag. Uh, Sorry? Zie ik tegen die koppen van Jan en uh, Ries staan? Gaat nou, het over, over seks? Nou, wat is er gebeurd? Ik, ik, ik heb geen internet. Ik twitter vandaag, ik heb zin in seks. Maar uh, ik ga vanavond tegen die koppen van Richard de Mos en Jan Roos aankijken. Nou, dan uh, houdt het allemaal op. Richard de Mos? Ja, van de PVP. Daar ja, ja, bouwt... kennen we die ook alweer van. Ja, van TVV, de PVV. maar precies. nog meer van nog. Kag op 32 en de kraan open. De kogel op 32 en de kraan uh, open. Zullen we Bouwkje dat shirt heel snel geven? Want uh, voor, je, voor je weet verlies je je baan, meid. Had je dan yeah. nog, wist je de antwoorden, of niet? Oh, dat gaat niet goed, hoor. Z ze valt weer over het grensje het door. Uh, even kijken. Nou, het het programma stopt. Waar heb je het nou over, Jo? Ja, uh, oh, het spel natuurlijk, ja. Uh, Wifi-straling, die uh, verstoort de ether. Echt waar. Hey, ik kan jullie niet goed ontvangen op mijn Walkman. Oh, my... misschien, Echt, ja. je, misschien had je moeten zeggen dat die Marianne Goossens uh, en Betty Fort uh, dood... Uh, Marianne Goossens oh. gevonden, Betty Fort dood... en dat de herkomst van vrouwen Fortuna op Urk bekend is. Dan hadden we het shirt kunnen geven, maar nu helaas niet. Dag, Dag. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, ja. Van, ook. We gaan naar Ed. Ed. Hallo. het Ed. Ja, het is vrouw Fortuna Goosjes en Betty Ford. Goed, Betje ongelooflijk hoor op het Wat maakt het ook een rol in ieder geval? het Dat is Dag Ed! Zo, dat was eventjes... Maar je leeg. Ja, dat is leuk. En hij heeft een baan en doet iets met vrouwen. En als we het toch hebben over mensen die heel lang weg waren, Jan. Ja. Om over een bruggetje te spreken. En, dankjewel, oude bruggebouwers van me. Ja, Jan, want er is weer gedoe rond de koninklijke familie. En uh, dan kunnen we wel uh, een van die nichten van de rondelbalen bellen. En zeggen van, ja, wat is er nou aan de hand? Maar die zitten met de arm tot en met de elleboog in de kont van de oranje familie. Dus wij gaan het maar eens helemaal anders doen. We bellen met de Royalty Watcher van Shockblog. Geen stijl. Goedenavond, Bastiaan Paternotte. Mannen, leuk weer eens in de uitzending te zitten. Eindelijk Bas, wel een tijd geleden man. <laughs> Ik heb jullie op weg geholpen, dat weet ja, je. Ja, jij uh... hebt al deze show groot gemaakt. Ja, nog steeds bedankt voor het duwtje in de rug uh, meneer Paternotte. Absoluut, absoluut. Hey Bas, je deed vandaag op uh, geen stijl een oproep om het voor Edwin de Roy van Zuiderwijn op te nemen. Dat is raar. Ja. Waarom? Uh, afgelopen week heeft uh, de hoofdofficier van Justitie uh, in Amsterdam uh, Theo Hofstee een brief gestuurd aan uh, de advocaat van de Roy, Gabriel Meijers. Een van de topadvocaten in, uh, in dit land en die man is uh, toen ongeveer ontploft van woede. Want uh, er is aangifte tegen Edwin de Roy gedaan uh, in 2007 door Prins Carlos, zijn, uh, zijn ex-zwager. Maar niemand wist daarvan, de Roy wist er niet van, er was geen enkele juriste die, uh, die ervan wist. En die hoofdofficier die schreef in de brief van uh, die aangifte, die gaan we geen vervolg geven. Uh, meneer de Rooij hoeft niet bang te zijn voor uh, vervolging. Maar uh, het is wel zak dat hij zijn mond over deze kwestie houdt. En waarom moest hij dat doen? Uh, ja, waarom waar, waar moest hij dat doen? Omdat uh, het een hele pijnlijke kwestie is voor de koninklijke familie. Want prins Carlos moet zich... Uh, ...verdedigen tegen de, de aantijging dat hij incest met zijn zusje zou hebben gepleegd, met prinses Margarita. En het is natuurlijk wel heel pijnlijk dat die aangifte zo lang is blijven liggen en nu omhoog komt. En die, dus die aantijging of... kwam van? De Roy van Zuiderwijn? Nee, nee, nee. Het is, het, het, het is, een, het, het, het is weer een verhaal. Het leest als een roman. Ja, ja, ja, ja. Uh, Edwin had een vertrouweling. Ik zal zijn naam niet onthullen, maar daar heeft hij veel gesprekken mee gehad. Alleen die meneer die heeft die gesprekken opgenomen. En vervolgens uh, kwamen die gesprekken online te staan. Uh, op een uh, website die niet meer bestaat, overigens. Zij online heet het, zoiets. Een soort FIFA. FIFA maar Bas, wie, wie heeft, wie heeft uh, nou uiteindelijk gezegd dat uh, die Carlos uh, incest heeft gepleegd? Edwin, de Roy, die heeft Edwin Roy. De meneer. Edwin de Roy heeft tegen die meneer gezegd. Ja. He, die die gesprekken heeft geopenbaard. Van. Margarita vertelde mij dit eens. Ja. En. Vervolgens zei hij, en dat is helemaal, helemaal niet duidelijk geworden daarbuiten... Vervolgens zei hij... Uh, uh, maar ik weet niet of ik haar moet geloven. Oh. Ja, want Margarita is niet al te stabiel. En hij worstelde vooral met de vraag van... Moet ik dit nou wel of niet geloven? Maar het vraagt nou, gaat natuurlijk ook dat, dat de Roy van Zuiderwee uh, niet goed bij het heufd is. Dat is allemaal onzin. Ik heb hem een paar keer ontmoet en het is een, uh, het is een felle man. Het is een uh, emotionele man. Hij is niet maar gek. Hij... Hij is vooral niet gek, nee. Nee, maar daarom, hij wint hij rechtszaak naar rechtszaak, dan ben je niet gek. Hij wint alles eigenlijk, behalve, maar hij heeft alleen geen werk meer. Hij nee. komt niet meer aan de bakken. Hey, jij vergelijkt hem in je column Op Geen Stijl met Willem Oldmans. Ja. Waarom? Jij verwacht dat hij ook een paar miljoen gaat uh, incasseren van de staat? Ja, ik, uh, ik heb heel lang die vergelijking bewust niet willen maken... Omdat het, omdat het toch een groot verschil is, hè. Oldmans is tegengewerkt door de overheid. Uh, dit is meer een familiekwestie. Eh... Uh, maar de, ik schrijf ook al wat langer over de Roy. Uh, je telt het allemaal bij elkaar op. Er is onderzoek naar hem gedaan door de overheid. Uh, uh, sociale dienstdossiers die zijn gelicht. Uh, van alles en nog wat. En, en, en, en deze man die is genaaid. En het probleem is: het is en een familiekwestie, maar het heeft ook te maken met de overheid. En dat betekent dat iemand aansprakelijk, dat je iemand aansprakelijk moet stellen. Ja, denk want dat op dit moment komt. Ja. dat iemand binnen de overheid, of het koninklijk huis, dat kan ook... op gaat staan en gaat zeggen... we moeten deze man afkopen, want dit loopt gruwelijk uit de hand... en het is onze eigen schuld. Maar Bas, die, die de rooij heeft dus eigenlijk gewoon een zaak. Eh, je zegt dat het is een familieruzietje Alleen de koningin die zet dus ook de geheime diensten in. Nou ja, precies. Hè. Dat, dat, dat, dat verhaal is, is bekend. Eh, het kabinet de koningin heeft jaren terug opdracht gegeven... om onderzoek naar de roy te doen... Uh, ja, hebt, uh, toenmalig minister-president Jan-Peter Balkende, die, uh, die ontkende dat eerst. En vervolgens uh, moesten met de Bill op bloot in de Kamerdebat. En toen bleek dat de ministers, de verantwoordelijke ministers, uh, gewoon niet wisten dat het kabinet de koningin en de koningin dus dit soort onderzoeken kunnen gelasten. Ja, je moet je dan toch ef, echt even afvragen: uh, in wat voor land wonen wij en, en wat wordt deze man aangedaan? Nou ja, en dat, dat heb ik een beetje proberen te verwoorden in die column... die ja. jullie zeker moeten lezen op www.geenstijl.nl. Ja, we kennen de URL. Hé hey Bas, even, ja. even, even voor mijn begrip. Uh, ja. Er is voor, voor een andere zaak aangifte gedaan tegen de Roy van Zuidenwijn. Uh, mm. Zijn advocaat heeft nu te horen gekregen... Uh, wij doen niks met die aangifte. Dus dat betekent ook niet dat ze zeggen... het is een onzin aangifte, ze zeggen alleen we doen er niks mee. En ze ja. zeggen tevens, en hou alsjeblieft je mond over deze hele kwestie... Uh, want anders, anders wat? Nou ja, anders, anders, anders willen ze wel vervolgen. En de Roy is daar heel slim in, want alles wat is gecommuniceerd afgelopen week. Heeft hij natuurlijk heeft opgenomen. Hij zelf nauwelijks gecommuniceerd, maar vooral zijn advocaat. Ja, ja. Uh, ze hebben het helemaal niet over die inzetskwestie. Ze zeggen alleen, deze brief is aan ons gestuurd. Dit dreigement staat erin en wij vinden dat niet kunnen. Maar wat de achterliggende gedachte is, en, en dat is waarom die hoofdofficier... zich zo, uh, zo zorgen maakt en uh, Carlos nu ook... Uh, dat incestverhaal. En ik weet ook niet of dat waar is. Maar goed, het, uh, het hangt boven de markt. En ze, uh, ja, ze maar de hoofdofficier er... maakt zich druk om het incestverhaal. En dat is op zich een rare kwestie, toch? Want daar gaat het helemaal niet over, deze zaak. Nee, je kan je inderdaad afvragen waarom uh, de hoofdofficier van Justitie... bijna letterlijk schrijft dat hij Prins Carlos wil beschermen. Ja. Dat is niet de taak van een hoofdofficier van Justitie. Hé, hey, knappe primeur van nu.nl. Het verhaal is aangeboden aan de volle schand En... Uh de redacteur van dienst, die zei dat hij te ingewikkeld vond. Nou, Bas, en terwijl ik het gewoon begreep. Nou ja, kun je, dus, je, na ja, kun je nagaan. Dus ja. Dank je wel, ja. kerel. Hoi. Bye. Nou, ongeloof zich, uh, die Bas Paternotte. Hé, hey Jan, trouwens... Uh, leuk die... om terug te hebben. Ja, heel leuk om ja, terug te ja, hebben. Ja, die, man, die man is een groot journalist. Multitalent. Multitalent. Ja. Want hij kan zelfs een live interview bij ons houden en Twitter tegelijk. Heel goed. Ja, ja, ja, ja. Dat kunnen niet veel, hè, John. Precies. Hé, hey, uh, over uh, twee dingen tegelijk uh, kunnen doen. Uh, uh, hoe is het met onze John? John? Onze Johnny. Luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Johnny Hogeland dus. Rijdt er eindelijk weer eens een Nederlander in de Tour in de Bolletjestrui... weliswaar voor de renners de echte bergen ingaan... rijdt een auto van de Franse televisie hem het prikkeldraad in. Johnny Hogeland. Tja, Johnny Hogeland, de nummer 12 in de Omstok Gold Race van dit jaar... en de nummer 24 in Luikbast en luik Johnny is van 13 mei 1983, 28 jaar dus. Zijn grootste overwinning boekt hij in 2001, 10 jaar geleden alweer. Hij won bij de junioren de Ronde van Vlaanderen. Ik wist dat natuurlijk niet uit mijn hoofd, ik heb het even gegoogeld. Want Johnny Hogeland staat, met alle respect, niet in het epicentrum van mijn aandacht. En ook niet in het uwe, durf ik te wedden. Maar zie, vandaag zat Johnny Hogeland in een kopgroep van vijf. Medekoploper koploper Fletcher werd aangereden. Die nam Hogeland mee in zijn val. En in plaats van met ruim drie minuten voorsprong, eindigde Johnny Hogeland met een kwartier achterstand. De Telegraaf zal er vannacht de grootste chocoladeletters voor uit de kast trekken. Johnny Hogeland, een best anonieme Nederlander. die in de aanloop naar de echte bulten een tijdje de bolletjes -trui draagt, zal er gade bij spinnen. Zijn startarief voor de criterium zal explosief stijgen. Want alle kermiskoersen willen de martelaar in hun midden hebben. Met dank aan die kut Fransen die geen auto kunnen rijden... gaat Johnny Hogeland lekker kerstje straks. Het is hem van harte gegund. De val van Robert Geesting, de aanrijding van Johnny Hogeland. Het is dat waarmee het Nederlands wielrenner tegenwoordig scoort in de Tour de France. Voor 2006 wonnen we ook nog wel eens een etappe. Jan Dijkgraaf, Sportkolom. Ik wil toch eventjes met je erop terugkomen. Ik wil er toch even met je op terugkomen. Die man heeft met 33 uh, hechtingen, Echt, ja? nu ja. in de reet... maar met 33 opengescheurde wonden de bolletjesdruif erover. En dat is voor ja, een Nederlander... Nou in. Heeft dat hem gehouden. Nou in. Dat is voor een Nederlander een hartstikke... Ah, nee, laat het maar aan. Ja, uh, ik uh, heb ook gewoon gelijk. Over Harry Jekkers kan niemand heen, want ik ga gewoon weer over uh, kutmuziek hebben. Uh, maar we gaan het toch proberen. Dit was volgens de bezoekers van EchtDiana.nl het beste nummer uit de lijst van Richard de Mos. You can do it. Nothing Get your chicks Free We got to This my Microwave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 Ja, dat was uh, money for nothing. En de chicks zijn voor free van de dijstrate. En over free chicks gesproken, Jan Brugge. Ja. ja, Richard de Mos. We hadden het net over, over seks op het toilet. Oh, jullie uh, waren met z'n tweeën op het toilet. Je hoort ja, ze ja, hadden ja. het over seks. Hey. En mocht jij wel met volle mond praten, Jan? Ja, ah, wat flauw. Hey, ah. Maar wie in de Tweede Kamer zou je nou doen? Zo, so, Jan. Wat wel eventjes een vraag Uit het hart. ja. Nou, en dat houdt de... jou heel erg bezig. Uit het hart, ik denk. Nee, dan... ja. Ik denk als we het toch over seks willen hebben, meteen nou, toch. Ik, uh, ik wil ook ik... wel vragen wie uit het kabinet. Maar... Nee, maar laat ik heel eerlijk zijn. Ik bedoel. Uh, ja. Wie zal er zeggen van wie, wie zal tegen seks zijn? Ik bedoel, uh, wie? Dus, uh, Namen. Nou ja, ik, ik denk. Nee, nee. nee, nou, nee. Iedere mooie vrouw. Uh, een vrouw ja, is nee, een nou, die zijn een mooie in de Tweede ik, Kamer. Noem één lekker wijf in de Tweede Kamer. Dat jij denkt van nou. Als je het, het me moet. vraagt, dan zeg ik niet, nou meid, nou, ik kan vanavond niet. Zo platvloer, zou ik ook niet zijn om een glaasje, Richard, Richard, glaasje, glaasje sap mee te drinken. Richard, ik noem een doen, glaasje we, sap. We, we, we het noemen mee. het glaasje we sap. hebben de roosaanpak hebben we nu gehad, nou, nee. van uh, de beschuitjesgeneuzel. Uh, met wie nee, zou ik je, hou van beschuitjes. Ja, met wie zou je uh, zei hij, hij zei wel op, willen opgaan in het <laughs> moment, sap, ja. Richard? Hij, zei, hij zei sap. Richard, nee. met wie zou je willen opgaan in het moment? Hij zei Nou, ik zou wel eens in... Een gezellig kopje thee willen drinken met mevrouw Kooijman van de SP. Ik vind ik een hele leuke Kooien collega ja. Sorry hoor. Nou en collega. gooi me maar in. Hoi oh, is dit. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die Anne Het is niet te geloven, maar Ries de Mos, uh, Tweede Kamer van de PVV. Die zou graag uh, de pruimen op sap willen zetten bij uh, Nine Kooijman. Nou, hartstikke leuk. Richard, die heeft een bril. <laughs> <laughs> nee, ik heb geen bril. Nee, zij heeft het een bril, zie ik. Ja, oké, okay. maar goed, ik ook. Die heb ik thuis gelaten. Maar die is al veel jonger dan jij. Nou, goed. inderdaad maakt niet uit. Nee. Ik ga daar vanuit als zij denken dat ik een oude fiets moet leren. Ja, dat denk ik ook dan. Hou of hou <laughs> van hè? He? Maar, uh, en daarna? Ik heb het over een sapje drinken. Uh, Jolandersap, jo jo sap, hè? Jolandersap. Ja. Nee, ik bedoel, oh, je als, meer als mevrouw hoor. Kooijman zegt, uh, ik heb God, geen zin. zijn jullie toch vervelend op het later tijdstip. Ja. Ik denk dat ik bij mezelf ook niet meer naar huis gegaan. Nee, nee nog... maar ja, je begon er zelf over. Ja, nee, maar goed. Uh... Wat denk je van Janine Hennis? Janine? Janine Hennis? Nee, die is niet zo'n pvv mijnd. Nou, ja, is wel blond toch? Richard, ja. kom op, we hebben het nu over Sandje drinken, beschuitje eten. Ah, leuke vrouw. Nou. Nou, en ik heb, ik heb, ja, jullie waren er weer niet bij. Ik ga me toch zorgen maken dat jullie niet uitgenodigd waren op het, op het uh, kamerfeest. Ja, en ik heb daar lekker gedanst hoor, met uh, die diverse schone jongvrouwen. Nou, noem maar eens, Nou, dat waren medewerkers. En ik heb de oh, ja, ene nee, ook, die ik heel leuk vind. Maar goed, zij moeten eerst zijn. Zij weet het nog niet. Zij weet het nog niet. En oh. ik ga eerst. Hoe kan je eigenlijk vrouwen versieren? Nee. Ik ben de verlegen. Dat dacht ik al, ja. Maar ah, je bent toch helemaal niet ja. vrijgezel? Jawel. Oh, dan, anders hadden we nog een ander koepje. Maar gooi me maar in! <tie> Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan en Luisteraars. Het is het niet geloof Marie de moors PVV-kamerlid, is verliefd op een medewerker. Maar wie is het? Is dat die je mee hebt genomen, Richard? <tie> ja, moet je zelf weten. Ja, nee, nee. is bij Ja, hartstikke open mijn. Nee, ja, dat, dat maakt mij niet uit. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is hem niet. Nee. Wie is het dan? Een hele leuke vrouw. Maar is het ik, die? Ik, ik, ik ga die, die brievenbus bespissen. Ik ga er verder niks over zeggen. Het is een hele leuke vrouw, blond haar en meer kunnen jullie krijgen. Jullie dus nu Richard, niet dus Jan, mij, dus Richard de Most, is eigenlijk gewoon verliefd op een medewerker van ongetwijfeld van de Pvv. Nee, niet, niet van de Pvv. Nee. Wat dan? Nee, ik zeg verder niks. Oh. Nou ja, Hij maar is, dat, uh, dat, dat gunnen jullie nog wel. Zo zijn we ook alweer. Maar het is een hele. Ik ja. Is het is het, het hoog blond? Zo naar achter zo gegaan. Nee, niet zo Maar Jan. Hij is dus strondverliefd op een, een medewerkster, niet van de PVV. Ja. Maar gaat eerst even Nina Kooijman van de SP uh, op het ruggetje leggen, zoals wij nee, dat noemen. Nee, noemt. nee, ja. Jullie zijn jullie zijn platvloerse boys. En Dat vind ik nou, toch jammer. Ik, nou, ik dat jullie zo hoog inzetten. Ik niet hoor. Ja, zeer platvloerse Nee, ik probeer het ik voor zeg, Jan te he, vertalen. Ik, ik, ik zeg met mevrouw Kooijman ik graag. Nou, weet je, nu het toch over. Nu het toch gewoon over Neuken gaat. Gaan we even naar uh, onze uh, expert op dat gebied. Wie is dat? De ronde ja? mevrouw? Of... Moet je maar op... nee, nee, nee. nee, dat is geen mevrouw. Moet oh, je maar even Kom er maar in. Ja, Komt-ie, Martin! Iedere keer als die Tour de France aan de gang is... begin ik er weer aan. Wil je rennen? Ik wil ook zo'n pezige hoefter zijn... die een berg oprijdt, alsof het een drempel in de weg is. Zo'n ijzervreter die liever aan die zuurstof gaat of dood neervalt in plaats van een beklimming te staken. Met spieren als staalkabels als een hinde naar boven springen. Niet fietsen, maar zweven. Ieder jaar neem ik mij voor om ook zo door het leven te gaan. En iedere keer is het een schandalige vernedering. Ik begin natuurlijk niet met bergen of heuvels. Maar gewoon een vlakke weg met kurig asfalt. Na vijf kilometer krijg ik pijn in mijn roeg en in mijn nek van die vreselijke houden. Na tien kilometer begint mijn gat pijn te doen. Het kleine harde zaheltje dat nestelt zich steeds verder in mijn bil spliet. Een plankje, meer is het niet. Het slijm loopt uit mijn mond. Wit schuim droopt over mijn kin. Ik schakel terug naar een nog lichter verzet. Net voordat ik met mijn paarse hoofd een beetje in mijn ritme komt, dan gebeurt dit. Dove noten. Het meest afschuwelijke gevoel voor een man. Ballen die verdoofd zijn. Onze grote vrienden, onze makkers, onze allesies die gewoon niet meer kunnen. Ieder jaar gooi ik mijn fiets in die berm en bel een taxi. Want als je het goed bekijkt is wielrennen een pijnlijke klotensport. Ik daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik doe nu andere spelletjes met mijn ballen, ja. Ik leg ze graag als een kniekersak op de kin van mijn vriendinnen. Jazeker. Is er zit toch die Martin in? Oh, dat je Richard bedoelde. Ja, die ook. <laughs> goed, leren. Gaat helemaal uit de hand lopen vanavond. Maar goed, we hebben nog even 13 minuten. Uh, Zometeen kun je bellen voor 0 met 0800 1121 voor wat de geluidere. stelling is: Nederland moet Vlaanderen maar annexeren. Maar eerst de held van zaad vraagt het Nederland. De man wiens vriendin zelfs de lieve Janne nodig had. En we komen er volgende week op terug om haar leven leefbaar te houden. De meedogenloze, zo ontziende vrouwenverslinder. Hier is dieet. Control, loud, delete. Control, alt, delete. Etje. Eddie! Eddie! Eddie Petje! Hello! Is er iemand die nog erger is dan jij? Ja, goedenavond. Of heb jij Nina Koyman van de SP ook al op het ruggetje gelegd? Nee, nee. Nee? Nee? Nee, Dat Ed. is dan wel een van de weinige vrouwen in, uh, laten we zeggen, West-Europa... die jij dus even niet hebt volgeblaft, Eddie Pet. <laughs> Ja, het blijft toch de SP, hè? Dat is toch net iets ver weg van mij ook. Hoe uh... meen je dat nou? Ed, je kijkt toch over de, de grenzen van de politieke partijen heen... als een mevrouw mooi is en een lelijke bril heeft. Zoals Nina Koyman van de SP. Die kan je afzetten, Jan. Of die kan je laten verdwijnen mooi. onder een... Eddie, we gaan even to the point komen. En wel PowerPoint. Ja? Jij, jij, jij moet niks hebben van PowerPoint. T uh, sorry, Ed, één momentje. Mag ik even een vraag aan Jan stellen? Ed, ja. Eddie! Ja? Mag dat? Zou je het heel even alleen kunnen doen? Of met Richard samen? Waarom? Ja, moet je weer oh, we een staatprobleem. Ja. ja, mazzel. Doei. Eddie, PowerPoint. Ja, PowerPoint. Ut. Dat is uh, natuurlijk kut, inderdaad. Jan, je hebt oh, twee dat, uh, minuten. Dat het echt door iedereen natuurlijk helemaal verpest is: hè? Dat, uh, het gebruik ervan. Dus uh, dat zien we liever niet meer uh, terug. En uh, nou, in Zwitserland uh, heeft er iemand die er uh, precies zo over dacht. En die heeft uh, zelfs een anti-PowerPoint-partij opgezet. En die heet Der Ad. Ja, die heet dan de app, inderdaad. Ja, goed Voor drie P's. En uh, nou ja, goed, in Zwitserland kun je natuurlijk dingen op de politieke agenda zetten... door, ik geloof, 10.000 handtekeningen te verzamelen. Dus daar is hij mee bezig. En uh, dan uh, wil hij ervoor zorgen dat, uh, ja, dat er een verbod komt op uh, het gebruik van PowerPoint. Omdat het volgens hem uh, ja, eigenlijk alleen maar voor zorgt... dat je lang in vergaderruimte zit naar PowerPoint slideshow's te kijken. Ja, en, gaapverwekkend. En, uh, gaapverwekkend, Ed. Ja. En dat ja, kunnen we van jou, jou niet zeggen, doen. Ed, toch? Wat zei je? Dat kunnen we van jou niet zeggen. Nee. Precies. Nee, precies. Hey uh, Google, Google Plus, heb jij het ja. al? Dat is zo. ja ik heb het ook en wat al, is uh, het? Want ik heb het niet en ik, ik heb niet het gevoel dat ik nou echt heel erg achterloop. Het is natuurlijk nog uh, beginnend. maar wat Ik is het, moet zeggen, het, uh, het valt, valt me nu al beter dan het totaal geflopte Buzz en de Google Wave. Ja precies. En, oh, Jan uh, ja. is terug. Het leuke is dat het, of leuk, het het ziet er wel mooi uit. Het is lekker, uh, lekker rustig. Ja, precies. En, uh, dit is denk ik wel de, de beste poging van Google tot nu toe om... Uh, ed, ook... wat kan ik ermee? Wat kan ik ermee? Al je hippe Facebook-vrienden nu uh, uh, op Google hebben, hè? Jeetje. Jeetje, kreeg Is dat het nou, de Ja, het is natuurlijk, uh, het, is, het voegt nog niet zo heel veel. Nee, ed, het voegt een liedje toe. Ed, Ed, Ed, Ed, Ed, Ed. Ed? Ja? Weet je nog twee weken geleden wie ons toen niet barsten? Ja, weet je dat nog eerder, Ed? Ja. En weet je wat we nu als wraak gaan doen? Nee. Dank je! Dank je, Eddie. <lacht> Wat een geleuter. Zo is dat. Ik hoorde nog een heel klein... Uh... Lachje. Lachje. Zo van... Ja, maar dat lachje, daar charmeert hij al die uh, dames mee, Eddie. het is, Eddie. Een, het is een beetje. Richard, moet je overnemen. Lachje. Ja, Etten. ik lach me, me. Of, wat ook werkt. Ja, precies. Ja, dus vrouwen zeggen iets, ja, precies. en ze, ze gaan niet luisteren, dan zeg je... Ja, precies. En knikken. Ja, ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, tempo, Jan. Oké, het is weer crisis in België. Uh, formateur, uh, die Roepio, die uh, met dat kleine leuke strikje... Ja, die heeft iedereen eens een ontslag ingediend bij de koning... Uh, Bart de Wever, van de Vlaamse nationalisten... die heeft namelijk geen zin in verder onderhandelingen. En hey, inmiddels zitten de Belgen alweer in een jaar zonder een nieuwe regering... en over de tijd dat wij ingrijpen. En we gaan ingrijpen, hoe gaan we ingrijpen? We gaan Nederland gewoon, gaat gewoon Vlaanderen annexeren. Want dat was eigenlijk al voor ons... 0800 nou. 1121, als je hier wat van vindt, de stelling is... Nederland moet Vlaanderen maar annexeren. Richard, wat vind jij ervan? Nou, annexeren zijn we hier geen, geen uh, voorstander van. Overnemen? Uit vrije wil mogen dus aansluiten bij Nederland, dus dat zou mooi zijn. Meen maar, je dat nou? Nee. Ik heb liever dat Brabant en Limburg ook verdwijnen. Kijk, nou, je ben, je, bij, mij, bij jou is alles half vol, bij mij is alles half, uh, half leeg... Mij is nee, half nee, nee, half nee, nee, ja. Ja. ja, ja, ja. Hey, maar waar gaan we gaan even uh, ja. naar, naar onze lieve luisteraars... Uh, de enige bellende soa van Nederland, Tjardo. Goedenavond, goedenavond. Dag goedenavond goedenavond, goedenavond. Goedenavond. goedenavond, goedenavond. Zeg het maar, jongen. Ja, uh, als ze een beetje mee kunnen doen op de Haagse tribunes, dan uh, mag het wel van mij. Wat zegt hij? Als ze kunnen meedoen op de Haagse tribunes, dan mag het van hem. Je bedoelt met de uh, Jammer, ja Ik ja ja ja ja ja ja Hartstikke ja leuk, Jardo. Hey, ga lekker slapen, joh. Morgen vroeg oh, op. Leuk. En daar hebben we Helmond. Goedenacht. Goedenacht. Jasper de Groot. Ja, uh, uh, nou, laat ze eerst maar eens onafhankelijk worden. Wie? Wie? Een stuk beter. Waarom? Wie? Wat? Wie? moeten eerst die Vlamingen eerst onafhankelijk. Die ben allemaal niet bij Nederland, dus laat ze eerst onafhankelijk. Dan loopt het vast wel weer mis. En dan kun je ze dan makkelijker. Verstaat iemand Jasper, wat vond jij van Richard de Mos? Een hele leuke Heel hele leuke gast? Dat zegt een jongere van de VVD, Richard. Ja, dat is een vrienden. Hartstikke bedankt, Jasper. Echt gedaan. Hé, Jasper de Groot, die kan je in je zak steken. De echte, enige, echte Richard de Mos, die zegt gewoon wat tegen je. Ja, precies. Ja, ja. ja precies. CV'tje. Hey, doei. doei. Wat een geleuter. Ja, het is geen paard, het is geen pony. Het is ons enige echte eigen, Joni. Daar is hij, hè? Hi. <lacht> <lacht> <lacht> nou, zeg het maar, meid. <lacht> nou, ik ben het eh, volkomen eens met de stelling. Wat was de, de stelling, Jon? <lacht> Dat Nederland Vlaanderen moet annexeren. Waarom? Waarom? Waar moeten we ermee? Omdat het ontstaan van België de grootste historische vergissing is. En omdat je de economische voordelen uithaalt als je het erbij is. Weet je trouwens dat die Belgen ons aan het annexeren zijn? Hoe bedoel je? De Volkskrant. NRC. Het Algemeen Dagblad. NRC niet. Trouw. Het NRC niet. Trouw. NRC is toch een Belg? Die van de biest? Nee, dat is alleen de hoofdstructuur. Nou? Jan, hou je kop. Oké. Oké, dankjewel. Doei. Wat een geleuter. Ik had gewoon gelijk. Daniel. Ja, hoi. hoi. Ik uh, ben het er niet mee eens. Nou, dat is mooi, man. Lekker makkelijk. Echt weer Nederlands, ja. overal tegen zijn. Ook echt zo ziek ja. van. Al die ja, Nederlandse chat overal met tegen zijn. Ik kan er ook gewoon een keer ergens voor zijn. Daniel, Doe Daniel, positief, Daniel, man. Daniel, wil jij een echte Janne-t-shirt? Ja hoor. Ja, dan geven we je nu aan, eh, aan, hoe de heet uh, die aan, aan, aan de held. Aan, aan de de held. onze, onze, onze reus. Dankjewel, Daniel. Dit. Wat een geleider. Kijk, zo komen ja, we die t-shirts af. Eén van de mensen. Hey, Piet! Pietje. Uit welk land kom jij? Ben je allochtoon? Piet? Pardon? Ja, ben je allochtoon of niet? Piet? Je, je spreekt me erop. met nee, Rob. Met Rob? Ik wil helemaal... Uh, Rob. Rob. Ja. Piet. Piet. En Rob, is Piet thuis? <lacht> nou, Rob, donder even die stelling er doorheen, want we zijn het echt in het geluid. Er. Wat vind je ervan? Ik kom er tussendoor, uh, maar even uh, over de stelling. Nee. Uh, Vlaanderen moet niet gaan lanceerd worden. Ja, je hebt gelijk, weet niet ja, wat je zegt, heldere. maar je hebt wel gelijk. Ja. Wat een geleutel. Jammer wie hebben we voor we weer? Ik voor hoop staan? Piet. Nee, ik wil gewoon bouwtje. Hallo. Bouwt. Jezus. Hey. Hallo, Janne. Wijfie, je moet naar je werkland. Baukje, zetten, we, rust, e jongen. we hebben 1 minuut 20 en we hebben helemaal geen zin in Rob, we hebben geen zin in Piet, we hebben alleen zin in Bouwkje. Bouwkje, vertel you. het eens. Je woont in Friesland, woonde in Friesland, woon nu in Groningen, dat hebt ja. weer een baan, dat iets is allemaal... met vrouwen. Ja, mag ik niet zoveel over vertellen. Nee, dat, dat nee. zei je net ook al, maar wat kan je ons dan nou wel vertellen? Wordt het Jan Roos of wordt het Richard de Mos vanavond voor jou? Poepeli. Nou, mijn teddybeer. Wie is dat? <lacht> nou, mijn aap. <lacht> nee, Richard, dat ben ik hoor. Ja, toch, Bouwkje? Hé, maar even over de stelling. Ik ben het ermee eens. Ja, dit zit gezellig. Bouwkje, weet ik wel. We gaan met vrouwen door, joh. Weet je wat jij mag? Ophalen. Tijdje je kanen houden. God zou me kraken. Belt een keer een vrouw ze zit altijd die mafkreppel uit Groningen. Voor Friesland of wat je Groningen. Groningen. Ik vind het wel leuk dat je een baan hebt. De knorren man. Hey, <laughs> oh, ik bedoel. Ik hoor ja, het ik ja, een teddybeer. Ik weet niet wie ze bedoelde, de bouwkje. Ja, ja, ja, ja. Maar Maar 06 is het nog niet afgegaan. Deze is dus maar even met haar ja. of zo terug hier in de studio. Ja, dat is uh, Wees met er wel blij mee, ja, Jantje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hij bent niet voor bruine Bonen. Kijk hem hier. Godverdomme. Ja, ik wordt het hoor. Ja. Ja. Hey, de hele wereld draait door met vakantie. En onze grote vriend Nico, die kan dus niet zijn fors betaalde riedeltje daar afdreunen. Dus ja, dat gaat hij gewoon hier doen. Nico! Het verdaad van links. Hoeveel jaar hebben we van dat linkse tuig moeten horen dat asfalt niet helpt tegen files? Dat als je meer weg neerlegt er ook meer auto's komen. Dat je files oplost met de trein en niet met steen. Dat meer kilometers snelweg alleen maar tot schade aan de natuur leidt. Allemaal gelul gebleken. Sinds de crisis wordt er meer asfalt in het land neergelegd dan ooit. Overal wordt er aan de weg gewerkt. En heeft u het ook in de gaten... dat als de werkmannen weg zijn... je opeens kan doorrijden? Vroeger stond de A2 altijd vast. Nu de vijfbaansnelweg en liggen, rijd je zonder problemen door. Volgens links was dat een leugen. En nu? Wat zeggen ze nu? Tientallen jaren hebben mensen... om onzin urenlang voor lul in de file gestaan. Hoeveel miljoen mensenuren zijn dat niet geweest? Hoeveel miljarden heeft dat de economie niet gekost? En hoeveel extra uitstoot en de schade voor het milieu... heeft die belachelijke retoriek niet gekost? We zijn gewoon jaren genaaid. Zoals we ook al jaren worden genaaid met het kwartje van kok. Gelukkig is er nu een regering... die autorijders niet als barbaren behandelt. Die begrijpt dat mensen... Die in de ochtend in de file staan. Dat niet doen om hun uitkering ergens op te halen. Maar om naar hun werk te gaan. Dat de filerijders niet de mogelijkheid hebben om op een ander tijdstip van huis te gaan. Het verraad van links. Ik hoor ze er opeens niet meer over. Over dat asfalt niet helpt tegen files. Om te janken. Ja, dat was Nico. Oh, de nanen. Ja. Jan, ja. Uh, jij zei vorige week, we hebben een vrouwelijke gast. We kunnen van alles van Richard de Mors zeggen, behalve dat het een vrouw is. Ik echt een blond, lekker wijf zelfs. Ja. ja, is niet gelukt. Ja, zit Richard de Mors hier. Ah, Wat gaan we goed. volgende week doen? Ook leuk. Ja, ja zeker, zeker ook, ook leuk. Ja, ja volgende week. Ja, ik denk gewoon een blond lekker wijf. Eindelijk zeg Nou, hartstikke mag je leuk. Mag er leuk komen? Ja, zeker Richard. Je mag elke week komen. Nou, blonde leuk. mevrouw uh, schijnt voor Richard paraat te staan. Dus die sturen we dan samen lekker de kantine oh, in van de ja. NOS. En ja, wij gaan die... leuke dingen doen, Jan. Ja, ja, als ze via Twitter ze weten me te vinden. Dus... Ja, precies. Ja, blonde mevrouw, die is hartstikke gek op je hier. Ja, ze is nou, helemaal verliefd, man. We gaan wel ja. van jou ja. regelen. Eindelijk een vrouw. Hè? Zou is die he? je het enige? Heb je ook eens... Nee? He? Nee, het is druk. Bij Huizenmos. Nina Kooijman, blonde mevrouw. ik is een stukje huis. Ja, dat mag wel stellen. Laat je bent er mee, stellen. Je ja. bent er ja, Ik ben politiek ontheemd sinds Janine Hennis ons Eikels noemt, Jan. He? Nou, ik, ik zit daar aan de most in de mos in zo langs de hand. Nou, ik niet. Ja, je hebt gelijk ook. En nu ga je echt te ver. Nou, gaan we op met jullie natuurlijk. Even als je gezellig. Helemaal geweldig. Hé, dit programma werd u eigen bij door de Jan WC en Jan Bocht. Achter het raam. Jan Bolland. Muziek Jan de Mos. Vervanger bedenken Jon Stenders aan de deur. Jan Benning. Beeld bij het geluid. Jan Amie Dekker. En, en aan de knoppen zat Jan Blanka. Tot volgende week, mensen. Jan Ma. Jan Ma. Jan Ma. Jan Ma. Jan Ma. Dag, mensen. Wat ik nog te zeggen had, duurt een sigarette.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 Tot nu toe zien we alleen maar goede dingen, Richard. Je nou, ziet hier gewoon in de houthakkers heen bier te suipen. Ja, zo, ja. Ja, ja. zo zien we dat ja, graag. Gewoon, gewoon jonge draag. Ja, dus ja. Wat vindt dus de ADO-supporter? En dan zeg je, jammer! Ja, ja, dat Ja, zo. ja we een stukje duidelijkheid. Ja, Eel, maar het wordt lachen op de tribune komend seizoen. Dan komen die Joden weer naar De Haag. En dan staat hier dat hele vak Noord. Jammer! Jammer! Jammer!